wordt volgens FNV-bondgenoten een domino-actie... die klein begint, maar zich uitbreidt. Zij is een doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen. Bestuurder Ron Meijer van de vakbond. Als je uh, vorig jaar nog uh, twee kantoor in dezelfde tijd schoon uh, moest maken... moeten er dit jaar al vier zijn, bijvoorbeeld. En ja, dat uh, heeft geleid tot een schijnwereld waarin we elkaar allemaal voorhouden dat het voor nog goedkopere prijzen... het allemaal nog beter kwam. Volgens de werkgevers lopen de loonkosten door de eisen met 12% op. Ze vinden dat te veel en willen niet verder gaan dan 3%. Iran zegt met succes twee lange afstandsraketten te hebben getest. Volgens westerse definities hebben lange afstandsraketten... een bereik van minstens 3500 kilometer. Maar de Iraanse raketten zouden slechts 200 kilometer kunnen overbruggen...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 Radio 1, de gids.fm de Borja Plekkenhorst. Goedemorgen en vanzelfsprekend namens de gids en ook namens FM een voorspoedig 2012 toegewenst. En wilt u het dit jaar gaan redden, dan zult u op uw imago moeten letten. Want daar zal veel van afhangen in 2012. Straks praat ik met Charo Borremans over imago-tips en trucs voor het nieuwe jaar. Zes jaar geleden is besloten om de Zeeuwse Het Wiegepolder onder water te zetten. Waarom? Ik heb het me altijd afgevraagd. En ook waarom die polder nog altijd droog staat. We beginnen vandaag een serie reportages met als titel De Hetwiegensoop. Euthanasie is bedoeld voor mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Maar hoe zit dat bij mensen die de ziekte van Alzheimer hebben? Is euthanasie dan ook toegestaan? Ik praat over het gevoelige thema zometeen met socioloog Hugo van der Wedde. En hij werkt op dit moment ook aan een boek over stervensrituelen. En de wereldontvanger, die blikt vooruit op de film The Iron Lady. En jawel, dan heb ik het over Margaret Thatcher. U kunt meekijken surf naar de een nieuwjaar betekent natuurlijk ook goede voornemens. Ook dit jaar staat afvallen weer met stip op nummer 1. En dan doemt ook altijd weer die vraag op of dat eigenlijk wel goed is. Uit onderzoek van een Australische arts blijkt dat het lichaam van verwoede afvallers... zich heel anders gedraagt dan van mensen die gewoon dun zijn. De arts liet 50 gezonde mannen en vrouwen in tien weken tijd flink afvallen. En vervolgens bleek dat hun hormoonhuishouding zo in de war was... dat hun lichamen reageerden alsof ze uitgehongerd waren. En het gevolg is dan dat de verloren kilo's er vaak in no time weer aan zitten. Is diëten daarmee totale flauwekul? Ik vraag het Ralf Moorman. Hij is schrijver van het hormoonbalansdieet. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft levensmiddelen technologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. En u bent ook ja. gespecialiseerd in dat hormoonstelsel. Wat gebeurt er eigenlijk in ons lichaam als we gaan afvallen, hormonaal gezien? Ja, als we met name gaan afvallen op de manier van het beperken van calorieën... Door, uh, of te weinig te gaan eten of te veel te gaan bewegen... ja dan kan het overlevingsmechanisme van het lichaam uh, geactiveerd worden. En dat doet hij uh, door middel van hormonen. Dat overlevingsmechanisme is dus eigenlijk het, het mechanisme dat zegt... oh help, ik moet juist vet gaan opslaan... want je weet nooit wanneer er weer barre tijden komen. Ja, precies. En het lichaam heeft daar een aantal mechanismes voor. Uh, als je kijkt naar uh, uh, de verbranding in rust... Uh, die kan die gaan vertragen door de schildklier te vertragen. Dat doet hij bij uh, strenge diëten. En daarnaast ook je honger en verzadiging beïnvloeden. Dus je krijgt gigantisch honger. Dat zijn de crash diëten natuurlijk, waarbij we heel weinig ja. eten en veel bewegen. Geldt het dan ook voor alle diëten, misschien ook voor die waarin het wat langzamer gaat? Uh, ja, blijvend afvallen betekent uh, ja, blijvend volhouden. Het is dus belangrijk dat een dieet heel goed uh, vol te houden is. Uh, dit mechanisme wordt eigenlijk in gang gezet bij strenge caloriebeperking. En ook bij het beperken van een van de macronutriënten, zoals koolhydraten, eiwitten en vetten. Dus als je nul koolhydraten en suikers gaat eten, dan wordt die ook geactiveerd. En hoe krijgen ze dan weer in balans? Want dan zou je bijna denken dat het überhaupt nooit zin heeft om af te gaan vallen. Nou, dus met name echt leven volgens uh, de natuur. Hè? En heel natuurlijk eten, onbewerkt. En daarbij niet te gaan uh, calorieën tellen. Ja, daar zegt u nogal wat. Ja, en het, <lacht> het, het punt van, uh, dat mensen uh, ja, aankomen en te veel eten ja ligt ook eigenlijk uh, in wat we eten. Omdat er allerlei uh, voedingsmiddelen zijn die je juist heel hongerig maken. Kijk bijvoorbeeld maar naar als je een zak chips leeg eet. Ja, dat gaat heel erg snel. En vergelijk het maar eens met een gekookte aardappel. Daar eet je vaak veel minder van. Ja, die vult veel sneller ook, hè? Lijkt ja, er. precies. En dat is heel erg belangrijk, dat de, de honger en verzadiging in balans gebracht wordt. Ja, u zegt, dan moet je eigenlijk, via de, of eigenlijk volgens de natuur gaan eten. D ja. Kunt u wat dingen noemen die je bijvoorbeeld heel goed kan eten zonder dat er wat gebeurt? Dus dat je wel goed bezig bent, maar je lichaam niet direct uh, in de afweermodus gaat? Nee, nou, Als we kijken naar wat natuurlijke voeding is, dat weten uh, ja, veel mensen tegenwoordig al niet meer. Het is uh, ja, vlees, vis, ei, groente, fruit, noten, zaden, knollen. Dat zijn dingen die je uit de natuur uh, haalt en hoe ver je ze bewerkt, ja, hoe uh, slechter het is eigenlijk. En meestal ga je daardoor ook te veel eten. Maar is het eigenlijk nog wel mogelijk om aan die voedingsmiddelen te komen? Uh, ja, dat kan heel goed. In de supermarkt uh, leid ik ook vaak mensen rond Zodat ik precies zien uh, ja, wat wel, wat niet. En ik heb zelf de producten gemaakt die, die er liggen. En dat is ook de reden waarom ik nu eigenlijk aan de andere kant ben gaan staan. En richting puur en onbewerkt, uh, werkt Predic. Ja, het klinkt zo logisch, hè? Weten we dit niet ja. al lang? Uh, het, we weten eigenlijk alles al, uh, al heel lang. En uh, ja, het, het punt is dat er natuurlijk heel veel geld bij gemoeid is... om producten te, te bewerken en te patenteren... waardoor je excessieve winsten kunt maken. En daardoor liggen er ook... Ja, bijna alleen maar bewerkte, super, bewerkte levensmiddelen in de supermarkt. Ja, maar dacht u van het geld dat verdiend kan worden door al die mensen die die crash voorschrijven? Ook dat nog eens een keer, ja. En het, en het probleem is gewoon dat mensen vaak snel resultaat willen. En ja, daardoor voor ja, die crash gaan. Want het heeft wel een snelle, snelle werking, maar geen blijvende werking. Stel dat wij even samen de supermarkt ingaan zo meteen, uh, meneer Moorman. Ja. Wat, uh, wat gaan we dan eten? Wat mag ik in mijn mandje stoppen? Nou, eigenlijk, eigenlijk de, de pure dingen zoals inderdaad, die, die, de groenteafdeling waar je de pure groentes hebt, liefst nog biologisch. Dan heb je natuurlijk de vleesafdeling en dan neem je ongemarineerd, ongepaneerd. En ja, als je verder langs de kruidenzakjes en alle andere bewerkte producten loopt, die moeten we gewoon links laten liggen en Ma alles zelf weer gaan koken. Maakt het dan bijvoorbeeld nog uit of ik rundvlees of varkensvlees eet? Uh, ja, dat maakt natuurlijk ook uit hoe het uh, natuurlijk tot stand gekomen is. Een taartje, uh, wellicht dan alleen maar. Ja, ik, ik vind uh, op zich uh, bi biologische voeding uh, en, en onbewerkt gewoon de, de slimste keuze. Dat is heel wat anders dan uh, filet Amerikaan te gaan kopen bijvoorbeeld. maar als je... met smaakversterkers. En als je het dan gekocht hebt, moet je er dan nog iets mee doen? Want je kan het natuurlijk allemaal heel erg puur natuurlijk uh, kopen. Maar dan ga je thuis wel het een en ander ermee doen. Je gaat het Precies. bijvoorbeeld bakken in boter, in ja. olie. Ja, en, en verhitten, uh, ja, licht verhitten is uh, vaak verstandig, omdat het uh, ja, de voeding toch wat, wat veiliger maakt. En het vuur hebben we al heel lang. Uh, alleen het zwaar doorbakken is natuurlijk weer geen goed idee. Het uh, frituren en andere uh, ja, trucjes. Het verschil tussen een, een uh, gebrande, gezouten nood eten of een uh, ongebrande, ongezouten nood. Vaak heb je één handje genoeg bij de laatste. En bij de eerste gaat de hele bak leeg. Maar hoe kan ik zelf nu in de gaten houden dat mijn hormonen keurig in balans zijn? Want ik weet bijvoorbeeld wel met een crashdieet van ik heb dit gegeten... en ik heb bijvoorbeeld zoveel uh, gelopen of gefietst of wat dan ook. Ik, ik heb ook bewogen, dat is hartstikke goed. Maar ik kan natuurlijk niet in mijn lichaam kijken naar mijn hormonen. Uh, dat kun je eigenlijk wel zien aan heel veel symptomen. Ik heb daar zelf twee boeken over geschreven en uh, ik begeleid ook mensen op die manier... Uh, uit mijn anamnese haal ik heel veel kenmerken. Uh, daar kan ik aan mensen zien van of ze hormonaal uit balans zijn. Hoe ziet u ik dat werk zelf, Ik werk zelf met negen hormonen. En we hebben het nu ook bijvoorbeeld over de, die vertraging van de stofwisseling. Hè? Ja. Dat zie je bijvoorbeeld bij mensen die ja, vochtzakjes onder hun ogen krijgen. Wat uh, dunnere haren, droge huid. En zo kan ik er nogal uh, een stuk of veertig noemen. Veertig? Ja, het zijn, je kunt inderdaad op een gegeven moment koude handen, koude voeten gaan krijgen bijvoorbeeld. Dat is ook een teken dat je stofwisseling vertraagt. En natuurlijk dat je merkt dat de diëten gewoon minder goed aanslaat. Ja, want je komt ja. altijd weer aan. Ja, en het punt is vaak ook, uh, mensen die uh, vaak gelijnd hebben, zijn ook vaak hongeriger als persoon dan iemand die dat nooit gedaan heeft. Dus het wordt steeds moeilijker. Oh, om dat dan weer vol te gaan houden? Maar... Ja, want iemand, iemand die normaal eet, die heeft uh, ja, zelden of nooit uh, ja, van die eetaanvallen. Maar wat als hij, omdat zijn hormonen in balans zijn uiteraard? Ja. ja, maar wat als ik nu heel erg uh, ben afgevallen, uh, dankzij een, een crash dieet, uh, en ik hou het daarna redelijk stabiel. Is mijn hormoonbalans dan voor altijd toch van slag, of kan die wel weer goedkomen? Ik zeg altijd, al is, al is het resultaat van een verkeerde dieet nog zo snel, het overlevingsmechanisme van je lichaam achterhaalt het wel. <laughs> Vrijwel iedereen wordt dikker uiteindelijk. Vrijwel iedereen valt terug tot zijn oude gewicht en vaak dikker, omdat je... Ja, toch een honger, hongerige persoon ben, bent geworden. En Dit onderzoek uh, komt vandaag naar buiten, maar het is al, ja, eigenlijk al lang bekend en er zijn al heel veel onderzoeken gedaan hierna. Ja, maar we willen toch altijd wel weer graag weten. Op de ene of andere manier. We willen ook graag voor de gek gehouden worden. En u maakt het ons wel heel erg moeilijk uh, om ons aan uh, de goede voornemens te houden, meneer Moorman, moet ik zeggen. Ja. Nou, het is het, het makkelijkste wat er is. Puur een onbewerkt eten en uh, ja, je, je lichaam uh, gaat je honger en verzadiging goed instellen. Wij gaan het boodschappenlijstje opstellen. Hartelijk dank Ralf Moorman Schrijver van het Hormoon Balans Dieet. Sometimes <middels> I feel like on the woman kicking as my it back on the garbage in the city, yes, I'll be doing fine, but then I fall off my cloud again. De Nederlandse band Wonder Woman. Een beetje grijs gedraaid zo langzamerhand in de zomer van 2007 was het alweer. Lief. De FN. Guusje de Koning had misschien nog jaren te leven. Maar omdat ze geen toekomst zag, werd haar euthanasiewens uitgevoerd. Goedgekeurd door een speciale toetsingscommissie. Dit zei ze vier dagen voor haar dood. Toen ik dat al zelf hoorde, dat ik zelf Alzheimer had, toen dacht ik van nou, dat gaat bij mij niet gebeuren zo. Dat, dat wil ik per se niet. In zo'n thuis opgenomen worden en dan ja, al die dingen die daar dan gebeuren, de privacy die je kwijtraakt, de waardigheid die je kwijtraakt. Dat had ze allemaal gezien bij de vader en dat wou ze niet uh, meemaken. Een fragment was dat uit het Actualiteitenprogramma Nieuwsuur van 25 juni. Euthanasie bij demente ouderen komt nog vrij zelden voor... maar het aantal stijgt wel vrij snel. Hoe kan het dat de maatschappelijke acceptatie van euthanasie... bij mensen met Alzheimer zo snel gaat? Die vraag leg ik voor aan medisch socioloog Hugo van der Wedde. Hij deed onderzoek naar de ziekte van Alzheimer... en hij is bezig met een boek over stervende rituelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Euthanasie bij Alzheimer, uh, Ja, laat ik wat cijfers noemen... In in 2006 ging het om drie gevallen, in 2009 om zes... en in 2010 kozen al 21 dementerende om een vroegtijdige dood... door middel van die euthanasie. Hoe verklaart u deze trend, als je het een trend mag noemen? Ik denk dat je het best een trend kan noemen. Ik denk dat die trend te verklaren is doordat uh, artsen uh, meer geneigd zijn... om in te gaan op de euthanasiewens van dementerende bejaarden... En ik denk dat dat ingaan weer te maken heeft met nou, onder andere de dood van Hugo Klaus, die veel media-aandacht heeft gehad. Paul van Eerde, die uh, uh, met de NVVE het op de kaart heeft gezet. De Nederlandse dus dat, Vereniging voor ja. Vrijwillige Euthanasie. Uh, dat artsen zich veiliger voelen uh, om in te gaan op die Uitanasiewens en daaraan mee te werken. Veiliger? Ja, veiliger. Dat ze denken van. Uh, uh, het kan. Uh, de toetsingscommissie gaat ermee akkoord. Het is nog nooit uh, uh, geweest dat de toetsingscommissie heeft gezegd... nou, dokter, dit had u niet mogen doen. Dus dat, dat geeft een, een, een vertrouwd en een veilige omgeving om in te gaan op die wens. Maar nu hoorden we in dit fragment ook dat deze mevrouw zei... ik wil niet weggestopt worden, ik wil geen kastplantje worden... ik wil niet terechtkomen in een huis waar men geen aandacht ja. meer voor mij heeft. Kan dat nog een rol spelen? Uh, dat speelt zeker een rol. Maar de, de, de wens voor euthanasie... die. Um, die, leeft al, die leeft eigenlijk al veel langer bij mensen. Er zijn, uh, de, de, Nederlandse, uh, de NVV heeft zo'n uh, uh, zo lijst die je kan invullen... Van, uh, dat je, dat je een, een, een stervenswens hebt. En er zijn iets van 100.000 mensen die zo'n zo wens op papier vastleggen. Alleen artsen um, hebben weinig de neiging om op die wens in te gaan. Jaarlijks sterven in verpleeghuizen. Ongeveer 2000 mensen met een, met een, een, een, een euthanasiewens... terwijl ze uh, geen euthanasie krijgen. Maar zijn het misschien ook mensen die dat invullen, omdat ze denken: als ik bijvoorbeeld echt inderdaad uh, slecht word. Ik krijg bijvoorbeeld echt een ziekte, mijn longen worden slecht of een, of een ander deel. Hè, dan wil ik niet langer meer leven. Maar, maar zijn die mensen zich ook bewust van het feit dat ze misschien inderdaad Alzheimer krijgen. en, en ja, dan ook op die manier niet meer door willen leven? Nou, je hoorde het een mevrouw net al uh, zeggen in de uitzending van, uh, van uh, Nova, of hoe heet het tegenwoordig? Naar Nieuwsuur. ja. Nieuwsuur? ja. Um, zij heeft haar vader uh, de mens zien worden. En um, steeds meer mensen. Um, hebben dat, omdat we hebben een, een sterke toename... van het aantal uh, dementerende ouderen in Nederland. En steeds meer mensen hebben um, dementie gezien bij een naaste. En het zijn vaak deze mensen die voor een ouder hebben gezorgd... of voor een broer, voor een partner, die zeggen van... nou, dat proces wat ik heb waargenomen bij andere mensen... dat wil ik zelf niet doormaken. Is het ondraaglijk een uitzichtloos lijden? Um, nou, dat, dat, dat is een individueel iets dat... Um, Um, ik voel mij niet geroepen om te zeggen van dat is wel zo of dat is niet zo. Uh, ik denk dat er, dat er zeker wat voor te zeggen valt. Um, ik zou zelf, ik ben ook verpleegkundig, ik zou zelf niet zo heel snel meewerken denk ik aan, uh, aan, een, uh, aan euthanasie. Maar Waarom? ik ben ook zeker niet voor een verbod. Um, omdat de argumentatie mij... Uh, eigenlijk steeds meer tegenstaat, die ik, die ik hoor in de media... en die die mevrouw in, in Nieuwsuur ook weer hoor uiten. Dat is de argumentatie dat men zegt... ik wil niet bijvoorbeeld worden weggestopt... en, ja. en een beetje nog twintig ja. jaar doorleven zonder dat ik het zelf eigenlijk ja. door heb. want um, het gaat dan niet over uh, de ziekte... Zoals als, als mensen, de meeste euthanasie in Nederland wordt uitgevoerd op mensen met kanker. En in het eindstadium van de ziekte. En die mensen die hebben ernstige klachten, ernstige pijn, ernstige benauwdheid, ernstige misselijkheid. Soms, soms loopt hun hele lichaam vast. En dat, dat zijn hele wezenlijke klachten. Maar ze zeggen niet: Ik wil euthanasie omdat ik naar het ziekenhuis moet. En dementerende hebben het eigenlijk steeds minder over hun, hun klachten... en steeds meer over de situatie waarin de samenleving ze manoeuvreert. Dus ze zeggen niet van, ja, ik, ik, wil, uh, ik wil euthanasie omdat ik me, m, mijn geheugen verlies... en dat ik mezelf verlies, maar omdat de samenleving mij in het, in, in het verpleeghuis stopt. En, en dat is eigenlijk de verkeerde reden, zegt u? Um, ik snap die reden wel, maar ik denk laten we dan als samenleving eens kijken... van hoe wij met dementerenden omgaan. Want de manier waarop wij met dementerenden omgaan... is voor hen steeds meer een reden om uit het leven te stappen. Want hoe doen wij het? Hoe wij in Nederland omgaan ja. met dementerenden. Ja, nou, ze dat... zitten vaak in, in verzorgingshuizen. Nou, dat, dat is ook een beetje een vooroordeel. want Het is maar een, een, een relatief klein gedeelte van dementeren Nederland... wat in een verpleeghuis verblijft. Maar dat, dat is vaak in het, in het eindstadium en... Uh, maar zitten er andere mensen, die zitten bijvoorbeeld nog thuis? Kan ik me ook voorstellen? Ja, het grootste gedeelte woont gewoon thuis. Wordt verzorgd door een partner, een familie, de thuiszorg. En pas in het eindstadium van dementie, of in de latere stadia... als het gewoon in de thuissituatie echt niet meer gaat... dan komt het verpleeghuis of het verzorgingshuis in beeld. Hebben partners hier nog een stem in? Want ik kan me voorstellen dat het voor hen ook steeds zwaarder wordt. Um, een stem in de euthanasiewens Ja, bijvoorbeeld, maar ook... Nee, ook, nee. Uh... nee. Uh, partners hebben daar geen, uh, geen stem in. Die hebben, oh, kijk, natuurlijk hebben die daar wel een, uh, een, een stem in, maar niet officieel. Het nee. is niet zo dat uh, de arts ook met de partner moet gaan praten. En... Precies, men, men kan het onderling nee. natuurlijk wel nee. overleggen... Van, zou je erachter staan als ik dat zou besluiten? Er nou, is uh, onlangs zelfs een, uh, een arts uh, uh, aangesproken door de Tugraad... omdat uh, een, familie zei, een familielid zei van... Uh, uh, nee, dat mag je niet doen bij mijn moeder en daar is hij op ingegaan. Terwijl het, gewoon een, het, is, het gaat om een, een, de, de, de, de verhouding tussen de arts en de patiënt en uh, daarbuiten niet. We doen het dus niet nou ja, heel erg goed wellicht in Nederland met nou. onze dementerenden. Maar hoe, hoe zouden we het bijvoorbeeld wel kunnen doen? Wat, wat zou ideaal zijn? Um, kijk, in Nederland zijn op dit moment um, ru nou, ruim 200.000 dementerenden. En Nederland vergrijst. De, de babyboom-generatie die, die wordt ouder. Um, over 30 jaar um, hebben we ongeveer een half miljoen dementerende bejaarden in Nederland. En we hebben eigenlijk geen idee hoe we daarmee uh, mee om moeten gaan... Um, de mensen om voor ze te zorgen, die zijn er eigenlijk niet. We hebben nu al een tekort aan, uh, aan verzorgend personeel. En uh, we krijgen ook nog ontgroening op de arbeidsmarkt. Dus dat wordt een levensgroot probleem. We denken er eigenlijk niet over na. Er is niemand in, uh, in de politiek die zegt van... goh, over, uh, over 40 jaar loopt onze samenleving helemaal vast... Uh, door, uh, door, door het oudere probleem. Daar hebben we het niet over. Maar we hebben het wel eigenlijk uh, continu over euthanasie Wanneer het over dementie gaat in de media... Het gaat eigenlijk altijd over euthanasie en de euthanasiewens. En dat is eigenlijk jammer. We focussen dus op het verkeerde deel. Nou Ik weet niet of het verkeerde deel is... maar we focussen wel heel erg op die euthanasie. En um, ik, ik heb er heel veel begrip voor... en ik ben er eigenlijk ook voor dat, dat die mogelijkheid bestaat. Dat mensen... Um, ik, ben, ik ben liberaal, dus als je uit het leven wil stappen... dan moet je dat vooral doen. Daar heb je mijn toestemming helemaal niet voor nodig. Maar ik denk wel dat als je mensen die, die mogelijkheid biedt... om uit het leven te stappen... dat je er ook iets tegenover moet stellen. Dat je, dat je zegt van... nou Um, u kunt uit het leven stappen, maar we kunnen ook uh, goed voor u zorgen. En ik vind dat we als samenleving de morele plicht hebben dat als we enerzijds uh, euthanasie aanbieden, anderzijds ook heel goed moeten kijken van goh, wat, wat gaan we nou eigenlijk doen met die dementerende bejaarden? Zijn er mogelijkheden om ze een plaats te bieden in onze samenleving? Want die plaats is er eigenlijk niet. Ja, want goed voor u zorgen, u zegt het al. Ja, over veertig jaar wordt dat echt een probleem. Want dan zijn er ja, eigenlijk niet genoeg ja, mensen die, voor de, voor die kunnen mensen zorgen. Is ja. uh, uh, is dementie nu al een, een, een groot probleem. En als je kijkt naar het lijden van die mensen... waar zit hem dat nou in? Dat, dat, dat, dat, kun je, um, dat is vrij goed te onderzoeken... welke argumenten worden gebruikt. En, um, mensen schamen zich voor hun dementie. Mensen schamen zich dat ze dingen gaan vergeten. Mensen schamen zich dat, hun, dat, ze, dat ze ontremd raken. Um, mensen blijven binnen, durven niet meer naar buiten. Mensen worden door hun partners binnengehouden. Hun wereld wordt heel klein. Hun wereld wordt heel klein. En dat is eigenlijk, tenminste, ik zie dat zo. Um, mensen schamen zich zo dat ze liever doodgaan dan met dementie leven. En dat, dat vind ik eigenlijk een hele pijnlijke constatering. Ik denk dat we in Nederland. Um, veel toleranter zouden moeten zijn ten opzichte van dementerende ouderen... dat we veel meer aandacht zouden moeten hebben... Um, voor de omgang met dementerende bejaarden... dat er meer aandacht moet zijn om hun netwerk in stand te houden. Want wat je nu heel vaak ziet, is dat als mensen de diagnose dementie krijgen... is dat vrienden afhaken. Dat ze, dat ze eigenlijk niet weten wat ze ermee moeten... en dat ze dan de, de vriendschap maar beëindigen. Dat, dat, dat hoor je heel veel terug. U beschrijft het ook een beetje alsof het een taboe is. Het is een enorm taboe, ja. En hoe kunnen we het bijvoorbeeld wel voor die omgeving mooier of makkelijker of leuker maken? Zodat men zegt: Van ik heb inderdaad vrienden. Nou ja, oké, okay, die vergeten het een en ander, die zijn aan het dementeren. Maar ik hoef me er niet meer voor te schamen. Ik denk dat, um, dat daar voor de overheid een, een taak is weggelegd. Uh, door er gewoon aandacht aan te besteden. En uh, misschien door een, uh, een sierencampagne of iets in die richting. Ik denk dat um, verenigingen als Alzheimer Nederland. Uh, daar een, een rol in zou moeten hebben. Die zouden zich eigenlijk veel minder moeten focussen... op uh, het genezen van de ziekte en wetenschappelijk onderzoek. En Want veel kan meer... dat? Is het te genezen überhaupt? Uh, er zijn mensen die suggereren van wel. Er zijn ook een hoop mensen die zeggen dat is, uh, dat is niet mogelijk... omdat er geen onderscheid is tussen normale veroudering en, uh, en dementie. Er is een hele sterke samenhang tussen uh, leeftijd en de kans op dementie. Van de mensen van 65 heeft ongeveer 1 procent... Uh, dementie. bij 80 is het al 20 procent. Bij 90 is het al 40 procent. En mensen ouder dan 100, en dat zijn er ook steeds meer... heeft al meer dan de helft verschijnselen van Alzheimer. Dus um, als iedereen 120 wordt, hebben we eigenlijk allemaal Alzheimer. En ja, kun je dan nog spreken van een ziekte? Dat is gewoon een hele sterke samenhang tussen veroudering. En sommige wetenschappers die... Um, Peter Whitehouse, bijvoorbeeld een Amerikaanse onderzoeker... Echt een groot expert op het gebied van Alzheimer... die heeft op een gegeven moment gezegd... Ja, Alzheimer bestaat helemaal niet. Want er is gewoon geen onderscheid met uh, normale veroudering. Maar ook uh, uh, Dick Swapen bijvoorbeeld. Uh, die, die, die, die stelt ook dat er geen, uh, geen goed onderscheid is... tussen uh, normale veroudering en, uh, en Alzheimer. Wanneer hij het over Alzheimer heeft... heeft hij het eigenlijk over versnelde veroudering. Dus het is niet zo dat... Dat, echt zo, dat je een foto van de hersenen kan maken... en dat je zegt, kijk, daar zit de Alzheimer. Zo werkt dat niet. Je ziet niet, niet de, de witte vlekken bijvoorbeeld, waar men misschien wel eens aan denkt. Ja, nou, er de, de, de zijn natuurlijk wel witte vlekken. Alleen die witte vlekken die horen ook weer bij normale veroudering. Ja. Dat, dat is het, uh, het, het problematische van, uh, van hersenonderzoek op dit moment. Dus het is heel moeilijk dat onderscheid in ieder geval te maken. Ja, ik neem niet weg dat dementie dat het, uh, een enorme impact heeft op mensen... en dat, het, uh, ja, dat, dat je dat als ziekte ziet. Daar heb ik alle begrip voor. De overheid kan dus een belangrijke rol spelen, maar ook bijvoorbeeld zo'n Alzheimer-vereniging. Um, om dan toch te zorgen dat dat taboe een beetje wordt doorbroken in de acceptatie van de En ook heel, heel belangrijk is dat uh, bekende Nederlanders. Uh, die kunnen daar ook een belangrijke rol in spelen. Want zoals uh, Hugo Klaus in Nederland. en uh, Paul van Eerden, die uit de discussie hebben aangewakkerd. Zo heeft Ronald Reagan in de Verenigde Staten Alzheimer op de kaart gezet. Reagan was gediagnosticeerd met Alzheimer. Um, was is daar mee, heel open over? Of? Was daar, is, is, is gewoon naar buiten gekomen. En um, dat, dat heeft in Amerika um, heel veel openheid teweeg gebracht over Alzheimer. Het is bespreekbaar geworden en, en patiënten waren daar ontzettend blij mee. Omdat er ruimte ontstond om dement te zijn. En uh, in Nederland is dat niet zo. Ik geloof dat het Juliana was in Nederland die, uh, die de, dement werd. Um, het Koningshuis had daar een hele mooie rol in kunnen spelen, had kunnen zeggen van nou. Uh, uh, onze, onze uh, oude koningin uh, is dementerend aan het worden. En uh, um, het is ook een goed moment om aandacht te vragen... voor dementerende in Nederland en dat er een plaats voor is. En, maar eigenlijk gebeurde dat niet. En werd, uh, werd ze gewoon binnengehouden en uh, de Rvd ontkende alles. En dat is nou typisch de manier waarop we daar in Nederland mee omgaan. Hebben we daar een Moet kans laten liggen? Taboe, we hebben daar een enorme kans laten liggen. ik vind het eigenlijk doodjammer. En maar, dat vinden meer mensen, hoor. Bijvoorbeeld ook, ook campagnes om jongeren te bewegen... misschien meer in de verpleegzorg te gaan werken. U heeft het zelf gedaan. Ja. Als, als, als jonge jongen. Ja. En u bent nog steeds heel jong, jong moet ik zeggen. Oh, maar <laughs> maar dat, dat, dat is toch ook iets waar je, waar je misschien wel een wereld kan winnen. Zeker. Um, en, en zeker die... om inderdaad die, die, die toekomstige generatie een beetje klaar te stomen... Ja. voor, voor uh, dat, nou ja, dat schrikbeeld wat ja. u schetst nou, voor nou, wat 40 jaar. Um, um, u zegt de jongeren in de zorg, daar ben, ik, daar ben ik helemaal voor. Wat jammer is in Nederland is dat... Um, Um, genezen geeft heel veel het ziekenhuis ziekenhuiswerken op de IC. Dus hartstikke stoer en zo. Maar als je dan uh, oudjes gaat verzorgen. Um, ja, daar is niet zoveel eer aan te behalen in de letterlijke zin van het woord. En die mensen worden onderbetaald. Het is de onderkant van de arbeidsmarkt. Uh, die leggen we een veel te hoge werkdruk op. en brengen we in situaties die. Um, die eigenlijk niet te doen zijn. En dat, dat is buitengewoon jammer. Toch weer dat imago dan? Toch, zeker dat imago. Wat uh, verpleeghuizen en verzorgingshuizen zouden moeten doen. is uh, de deuren opengooien. Uh, de samenleving betrekken bij wat er gebeurt. En uh, misschien dat een soort van sociale dienstplicht daar een, uh, een, een rol in kan spelen. Dat, uh, dat je gewoon schoolkinderen een, een paar maanden stage laat lopen... en dat die ook stage lopen in het, uh, in het verpleeghuis en in het verzorgingshuis. En uh, wellicht win je daarmee... Uh, dat die mensen later voor een vak in de zorg kiezen. Omdat het toch eigenlijk heel leuk is. Um, en in ieder geval win je ermee dat generaties met elkaar in contact komen. En ik denk dat, uh, dat het die kant op moet. Want uh, door zorg uit te besteden. Echt in de professionele zin van het woord. Verzorgende en noem het allemaal maar op. Um, ja, die mensen zijn er gewoon niet. Dat kan niet. Er is nog een hele wereld te winnen. Er is nog een hele wereld te winnen. Zeker. Medisch socioloog Hugo van der Wedde. Hartelijk dank. Graag gedaan. Straks nog de film The Iron Lady over Margaret Thatcher. Wordt het een kaskraker? Of niet? En wat moet je aan je imago doen dit jaar? U hoort het zometeen van Charles Bormans. Maar eerst het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Op het vliegveld van Bonaire zijn vijf Nederlanders opgepakt voor drugsmokkel. Zwaar onderweg naar Schiphol. man en een vrouw uit Rotterdam hadden cocaïne bij zich. In de bagage van drie helmonders zat ook cocaïne, maar dan in vloeibare vorm. Vanmiddag leggen schoonmakers bij een tiental bedrijven het werk neer... Het is de start van een landelijke actie. De schoonmakers willen doorbetaald worden bij ziekte en ze eisen meer tijd voor hun werk. Daardoor lopen de loonkosten met 12% op, zeggen de werkgevers. En dat is te veel. Ze willen niet verder gaan dan 3%. Iran zegt met succes twee lange afstandsraketten te hebben getest. Volgens westerse definities hebben lange afstandsraketten een bereik van minstens 3500 kilometer. Maar de Iraanse raketten zouden maar 200 kilometer kunnen overbruggen. Dat is niet genoeg om bijvoorbeeld Israël te bereiken. Een de industriele activiteit in de Euroland is voor de vijfde achterin volgende maand gekrompen, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Market. De Europese industrie is in het laatste kwartaal met anderhalf procent gekrompen. De terugval was in december wel iets minder dan in de maanden ervoor. Maar een verdere achteruitgang in het eerste kwartaal van dit jaar is toch wel erg waarschijnlijk, zegt het bureau. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zes jaar geleden besloot de toenmalige regering... de Zeeuwse Het onder water te zetten. Maar de polder die ligt nog altijd droog. En als het aan de huidige staatssecretaris Bleker ligt, blijft dat ook zo. Want volgens hem was het een historische vergissing... om te besluiten kostbare landbouwgrond te veranderen in natte natuur. Was het inderdaad zo'n historische vergissing? Of maakt Bleker juist een fout door veel geld uit te geven... aan onderzoek naar alternatieven voor die polder... terwijl hij zich uiteindelijk gewoon gewonnen zou moeten geven? Colette van Nuenen maakt vanaf... Vandaag een soapserie over de Hedwiggepolder. Goedemorgen Colette. Goedemorgen. Ja, het gaat om een relatief klein stukje land, 300 hectare. Op andere plaatsen in Nederland koopt de regering zo vaak land om er gewoon natuur van te maken. Waarom is het dan juist hier zo'n slepend verhaal? Omdat het Zeeland is. Je moet eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van dat stukje grond kennen om het een beetje te begrijpen. Uh, het stuk land waar we het over hebben, dat hoorde eeuwenlang tot de monding van de Westerschelde. Bij vloed stroomde uh, het land onder water. Bij eb lag het droog en dan bleef er een klein laagje klei achter. Nou, dat laagje werd steeds dikker, net zolang tot het helemaal niet meer onder water kwam met vloed. En dat was voor de zeeuwen het moment om er een dijk omheen te bouwen. En om er dus groenten en aardappelen op te gaan verbouwen. Dus ze hebben dat land gewonnen van de natuur. Het is heel vruchtbare grond. Nou, dat gaan ze niet zomaar teruggeven. Ja, en als we het dan over Zeeland hebben, denk ik ook aan 1953 en water als uh, gevoelig thema daar. Precies, de watersnoodramp. Wie ooit dierbaren heeft verloren door het water, die strijdt voor zijn dijken, die wil gewoon zijn land droog houden. Kan je nog even uitleggen, Colette, waarom die polder ook alweer onder water gezet moest worden? Ja, hij heeft dus te maken met het uitdiepen van de Westerschelde. De Westerschelde moet dieper worden gemaakt om de haven van Antwerpen bereikbaar te laten blijven voor grote zeeschepen. En hoe dat allemaal precies in zijn werk zit, zal ik in een latere aflevering nog wel eens wat uitleggen. Maar doordat die vaargul dieper wordt, gaat er natuur verloren. Nou, door die, die natuur moet dus elders gecompenseerd worden. En nou de het Wiegenpolder heel toevallig aan het verdronken land van Zaftingen. Nou, dat is een heel groot natuurgebied aan de rand van de Wesserschelde. Dus ja, je zou zeggen, het is de ideale locatie, hè? Dus als ze de dijk gewoon een paar kilometer opleggen. Dan uh, wordt het Wiegen samen met Zaaftingen één groot aan één gesloten natuurgebied. Het plan is in december 2005 ondertekend. En weet je wel door wie? Nou, zeg het eens. Ja, door Carla Pijs. Ja, dat is de huidige commissaris van de Koningin in Zeeland. Precies, en zij wil nu niet meer met mij praten. Ze is inmiddels oh. ook uh, van mening veranderd. Ja, <laughs> ze wil uh, niet meer voor de microfoon uitleggen op het moment. Het ligt gewoon echt heel erg uh, gevoelig. Er zijn twee regeringen geweest sindsdien die het besluit wilden terugdraaien. De eerste keer was Gerda Verburg, toen minister, en die sprak ik in 2009. Zij wilde nieuwe natuur in de Westerschelde maken in plaats van daarnaast in de polder. In de Westerschelde komen dan kleine uitsteeseltjes vanuit de wal... waar zich dan de gewenste natuur kan vormen. Dat moet nog gebeuren. Het is een... In de Westerschelde komen dan kleine uitsteeseltjes vanuit de wal... waar zich dan de gewenste natuur kan vormen. Dat moet nog gebeuren. Het is, een, het is een avontuur. Maar het is zeer de moeite waard om dit te proberen. Het is een oorspronkelijk voorstel van een waterschap in Zeeland. Nou, en als iemand verstand heeft van water en van uh, um, water, natuur, estuarine, natuur, dan mag je toch veronderstellen dat het zo'n waterschap is. Het is wel veel duurder dan ontpoldering van de Het Wiegepolder. Dat zou 30 miljoen kosten. Dat zou België betalen. Dit kost 200 miljoen. Uh, wie gaat dat betalen? Nou, daarvan heeft het kabinet vanmorgen gezegd dat doen we met elkaar. Het kabinet heeft op mijn verzoek uh, sterk gewogen uh, draagvlak uh, uh, ook onder de mensen. Ook in de Eerste en Tweede Kamer zei het dat uh, we vandaag natuurlijk wel een dubbel besluit hebben genomen. Brussel moet nog instemmen met uh, de plannen. En dat betekent dat we in het uiterste geval wel de terugvaloptie van de het polder overeind houden. Wat doet u de CEO toch aan? Dat maakt u ze eerst blij. En vervolgens zegt u van ja, maar ga die party tent nog maar even niet opzetten. Want ik weet eigenlijk nog niet zeker. Nou, tegen die tijd dat er helderheid is en, uh, en duidelijkheid ook vanuit Brussel. En ik hoop dat dat niet al te lang duurt. Dan ga ik graag naar uh, Zeeland om uh, met hen in en rond de party het feest te vieren, want dat zou echt een geweldig feest mogen en ook moeten zijn. Nou, 2009 was dat. Dus er is echt nooit iets van terechtgekomen. In het verdrag stond ontpoldering en daar moest Verburg zich aan houden. En dus zei toenmalig premier Balkenende een half jaar later. We hebben wel alles uh, gedaan wat, wat, wat ons betreft mogelijk was om te kijken van kunnen wij komen tot een alternatieve variant. Uh, die intentie was heel duidelijk aanwezig. We, we hebben daar ons voor ingezet, maar we moeten vaststellen uh, ook na het onderzoek van grondmeter, dat dat helaas, helaas niet tot de mogelijkheden behoort. Nou, de Vlamingen waren er natuurlijk heel erg blij mee dat Nederland zich toch gewoon aan de afspraken hield. Uh, toenmalig premier Peters. Wel ik denk dat de relaties tussen Nederland en Vlaanderen altijd goed waren. Er is op een bepaald moment eh, toch een, een haar in de boter eh, gekomen door het feit dat eh, het verdrag niet kon uitgevoerd worden en de verdieping van de Westerschelde niet binnen de timing. Dat is eh, nu eh, opgeklaard en hopelijk eh, gaan we ervan uit dat dat eh, perfect nog binnen de timing kan. En toen. En, ja, een haar in de boter, hè, ja. zei hij. Die. Nou, die kwam, er kwam gewoon een nieuwe haar in de boter. Want toen kwam Henk Bleker. En die probeert het gewoon nog een keer. Ik sprak hem in juni vorig jaar. Uh, toen kwam hij naar Zeeland om te vertellen dat de polder droog zou blijven. Nieuwe natuur zou onder andere in de Westerschilde aangelegd kunnen worden. Dus eigenlijk het plan dat Verburger ook al had. Ja. Alleen nu. Veel beter uit, uitgewerkt, uh, denkt Bleker. Natuurlijk. Hij was daar er zelf erg enthousiast over, maar Vlaanderen en Europa hadden het plan nog helemaal niet gezien. Laat staan dat ze het ermee eens waren. Dus laten we even luisteren. Juni vorig jaar aan de dijk uh, langs het Wiegepolder.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 Ja, ja, ja, maar dat heeft al schoenen. Links zit een uh, stuk en er zijn schorren en die blijft in alle tijden boven water. Ja, dat had ik ook net gezegd. Je kunt zien hoe het verschil is tussen uh, ja. hoog en laag water. Dit was even de schipper met een kleine interruptie. Ja. Wat vindt u ervan dat hij hier vandaag naartoe komt? Ja, heel positief.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 Ja, dat kunnen ze toch mooi zeggen, die ja. Vlamingen. Mark van Peel was dat, Antwerpse wethouder van Havens. Nou ja, Bleker had dus inderdaad wel een heel klein beetje voor zijn beurt uh, gesproken. Want zowel Vlaanderen als ook Europa ziet voorlopig helemaal niets in het alternatief. De Europese Commissie heeft gezegd dat Bleker zijn plannen nog maar eens uitgebreid moet komen uitleggen. En dat gaat deze maand allemaal gebeuren. Hij moet dus aan de bak. Volgende week maandag deel 2 van deze soap. We spreken hier dan, Colette. Dank je wel. VARA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 Willem Frank de Noot, een mooi fragment was dat uit het archief. En volgens mij was het gewoon Margaret Thatcher. Ja, prachtig. ja dat was Margaret uh, Thatcher. Uh, een van haar beroemdste optredens dus was een uh, speech... op een bijeenkomst van haar conservatieve partij in 1976. Zij was toen nog geen premier, maar wel leider van de oppositie. Uh, ze droeg een prachtige mooie rode avondjurk. Ze was netjes opgemaakt, uh, het haar in de krul. De ijzeren dame van het Westen. En Thatcher had die bijnaam gekregen, die Iron Lady... van een dagblad uit de Sovjet-Unie. En die had ze zelf overgenomen als een soort van geuzennaam. En dan vraag jij je misschien wel af wat we nu met Margaret Thatcher moeten Ja, je neemt de woorden een beetje uit de mond, want deze dame is toch alweer zo'n, nou ja, twintig jaar alweer van het toneel Precies, verdwenen. Precies, in 1990 of 1991 nam ze afscheid als premier. Uh, maar vanaf deze week is ze even terug van weg geweest, want in de Britse bioscopen gaat de film The Iron Lady improviseren. Het is een uh, zogenoemde biopic, een, een biografische film over het leven van Margaret Thatcher, met in de hoofdrol de bekende Hollywood-actrice Meryl Streep. Ja, ik heb al stiekem een voorstukje gezien, uh, moet ik zeggen, ze doet het ontzettend goed hoor. Maar dan denk ik toch: een Amerikaanse actrice in de huid van een icoon uit de Britse politiek. En dat is ook lastig, want Thatcher was ook nog... misschien wel de meest gepersifleerde figuur... uit de Britse politiek ooit. Hè. Denk aan Spitting Image, not the nine o'clock news. Maar Meryl Streep maakte alles behalve een, een persiflage... van, van marker Thatcher. Ze is bloedfanatiek op die rol gesprongen. En heel veel recensenten die vinden haar ook een absolute kans hebben... voor een Oscar. En dat zou dan de derde Oscar van Meryl Streep kunnen worden. Zo, ja, wat voor film is het dan precies? Ja, biografische natuurlijk, maar, maar wat zien we al voorbij komen? Ja, ik heb hem nog niet gezien. Ja, hij draait hier nog niet... Uh, niet in de bioscoop, maar, ja. doen, ja. uh, maar de, de Britse kranten. Ja, precies. Ja, trailers, dat moeten we doen. Kleine stukjes. Maar de Britse kranten staan er al vol over. Hè, vol met recensies, commentaren. Uh, commentaren van, uh, van mensen die ook uh, Thatcher goed kennen, met haar gewerkt hebben. Het is een film die opgebouwd is uit flashbacks. Het uh, begint met de uh, Margaret Thatcher zoals we haar nu kennen. Ze is ja, dementerend, heel heel breekbaar en oud. Uh, en volgens de commentaren werkt ze daarmee direct de sympathie op van de kijkers. Je kunt eigenlijk alleen maar meeleven met die oude Thatcher. In in een van de scènes zit ze aan de ontbijttafel met haar overleden echtgenoot Dines. Milk's gone up. 49p a pint. Good grief! We'll have to economise. Suppose we could always sell the car. Goodness, there you are. Yes, here we are. Ja, Thatcher beklaagt zich over de melk die zoveel duurder is geworden. Nou ja, echt genoog, die grapt dan een beetje dat ze zullen moeten bezuinigen. Misschien moet de auto wel weg. Maar als dan de hulp binnenkomt, dan zien wij als kijkers... dat Thatcher alleen aan die keukentafel zit. Ach, ja, oh, denk ik dan. Ja, ja, sympathie dus in die film voor de bejaarde Iron Lady. Maar toen ze aan de macht was als premier, Willem Frank... was het toch echt wel iets minder sympathiek en vooral controversieel. Ja, ja, Thatcher die staat vooral bekend om haar keiharde sanering... van de, van de Britse verzorgingstaat, van de economie. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van... De mijnen, stakingen, rellen in de jaren tachtig, alles wat links was in Groot-Brittannië en misschien in de rest van de wereld ook wel had een grondige hekel aan Thatcher en zij is nog altijd een contro controversiële figuur, dat vertelt de regisseuse van deze nieuwe film, The Iron Lady Philida uh, Lloyd Er zijn maar twee manieren van haar Er is de soort of de monster-she-devil... die de levens van miljoenen millions. Yeah. Of er is de blessed Saint Margaret... die Britain van zijn post war decline en ons weer terug op de wereldmap. En mm. er is echt really been nothing in die twee dingen. Volgens de regisseur kun je eigenlijk maar... op, op twee manieren naar Thatcher kijken. Of kijken de Britten maar eigenlijk op twee extreme manieren naar Thatcher. Ja. De, de, de, de ene kant zegt... ze is, ze is ja, een, een duivelin... die het leven, de levens van miljoenen Britten... helemaal kapot heeft gemaakt. Of ze is de heilige... Margaret, die het land zo'n beetje eigenhandig uit het slop heeft getrokken. Want Engeland stond er, Groot-Brittannië stond er heel slecht voor economisch. Um, en, en, en Margaret Thatcher, die heeft Engeland volgens die mensen, volgens haar fans weer op de kaart gezet. En hoe wordt ze dan in deze film neergezet? Welke kant? Kies um, men? Nou, het is dus het spit zich toe op haar persoonlijk verhaal. Dus zij was een, een, een vrouw uit de, de lower middle class. Uh, haar vader was kruidenier, dus zij paste eigenlijk helemaal niet in die zieke in club van de, van de conservatieve partij met zo'n bolwerk van. Van behoudende grijze mannen. Die moest ook helemaal niks hebben van een vrouw met ambitie. En dat merk je ook in dit fragment uit de film als Thatcher het aan de stok krijgt met een collega lagerhuislid. Want die steekt de draak met haar bijzondere manier van spreken. If she wants us to take her seriously, she must learn to calm down. The right wat gentleman could perhaps attend more closely to what I am saying. In spite of himself. Thatcher dient er meteen van repliek. Hè? Als, als u wat meer zou letten op wat ik zeg. In plaats van hoe ik het zeg. Dan zou u nog wel eens wat kunnen leren. Dus Thatcher versus de mannen. Dat staat centraal in deze film. Ze, ze, ze, ze werkt zich gewoon onverzettelijk op in die partij. Tot ze uiteindelijk partijleider wordt. En je ziet ook hoe zij zichzelf. Uitvind. Dus de, ja, want die, die ijzersterke retoriek, hè, dat, dat opvallende, gefeunde kapsel, haar taalgebruik, die waren er in het begin van haar politieke carrière nog niet. Dat heeft ze allemaal uitgevonden. En dat laat Meryl Sweep ook allemaal zien, want de kritieken over haar als Thatcher zijn dus lovend. Maar hoe wordt de film als, als geheel ontvangen? Ja, door de, door de recensenten niet heel goed. Een beetje een middelmatige film, een beetje een, hm. een ratje toe. Uh, wordt ook, uh, die film wordt ook bepaald niet historisch correct genoemd. Uh, sommige belangrijke politieke kopstukken uh, uit het tijdperk van Thatcher, uh, van die worden. Ja, die worden helemaal vergeten of ze krijgen een heel klein rolletje ergens aan de, aan de zijlijn. Uh, en het lijkt er bijvoorbeeld op alsof uh, de Iron Lady eigenhandig de Sovjet-Unie op de knieën dwong. En Ronald Reagan is helemaal geen veld of, uh, of weeg te bekennen. Oftewel, het is echt de grote Thatcher-show. En Thatcher zelf heeft zij hem al gezien? Uh, nog niet, en het is ook niet van plan. Ze heeft wel eens gezegd dat ze geen enkele film, geen, geen enkel tv-programma waar zij in voorkomt of uh, uh, wordt, wordt verbeeld... Dat wil ze allemaal, wil ze helemaal niks mee te maken hebben. En dat geldt trouwens ook voor haar trouwe fans... want die vinden het een belediging dat hun idool wordt neergezet... als zo'n eenzame oude vrouw. Aan de andere kant zijn er ook Britten die de film niet willen zien... omdat de slachtoffers van het Thatcherism, van haar keiharde saneringsbeleid... helemaal niet aan bod komen in deze film. Ja, nog altijd uh, controversieel dus deze Iron Lady. Uh, binnenkort uh, te zien, hè, de Iron Lady, deze week in de Britse bioscoop. Ja, en vanaf uh, volgende week in de Nederlandse bioscoop. Willem Frank de Noot, dank je wel. Ron Sack-Smith is een singer-songwriter die vooral heel veel wordt gecoverd door anderen. Maar hij zingt uiteraard zelf ook. Dit nummer bijvoorbeeld, Get In Line. Heavy clouds all around And the sun refuses to shine Better get in line Something I said has got you so mad You wanna give me a piece of your mind You intend on oh, making me feel bad You best get in line Whoa, it's a long line, it's a long line It's going out the door Ik in lijn van Ron Sexsmith. 2012, het wordt een spannend jaar. Het is erop of eronder voor de euro en bedrijven, instellingen en ook personen. Ja, want zij zullen alle zeilen moet bij moeten zetten om het hoofd een beetje boven water te houden. En veel van hen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Niet in de laatste plaats, wat betreft natuurlijk dat imago. En daarom is hier op de eerste maandag van het nieuwe jaar reclame- en marketingman Charl Borremans. Goedemorgen, Charl. Goedemorgen. We gaan gewoon even een consult houden. Ja, ja die dat lijkt ja. me het beste. ja. ja. Aan wie moeten we nodig sleutelen dit jaar? Nou, je moet even twee dingen onderscheiden. Kijk, de, de, de, de, je hebt natuurlijk het imagoprobleem. Ja. maar ook businessproblemen. Er zijn natuurlijk ook een hoop uh, instanties, instellingen, bedrijven. die hebben meer businessproblemen. Dat betekent dat de verkopers waar stagneren. Maar het imagoprobleem is dus een probleem dat, ja, dat anderen een totaal ander beeld van jou hebben. dan je denkt dat je hebt. Ja. In feite betekent het dat, dat ze negatief over je denken. daar komt het in feite op neer. Dat kunnen mensen zijn, maar dus ook dingen. Ja, dat kunnen personen zijn, producten, merken, complete branches, bedrijfstakken. Denk aan de, de, de bankwereld, de verzekeringswereld. Maar ook landen tegenwoordig. Griekenland ja. heeft een heel slecht imago. Halve continenten kunnen een imagoprobleem hebben. De manier waarop Noord-Europa naar Zuid-Europa kijkt. En instellingen, instituties als bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk... Die kampen nu ook met een groot imagoprobleem. Zeg dat. Het uh, zijn er een hoop dus, maar uh, als we er eentje uit moeten pikken... voor wie is dan bijvoorbeeld het probleem het grootst op dit moment? Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk dagelijkse kosten. De Europese Unie, ik denk ja. dat de Europese Unie met in de slipstream... de euro een groot probleem heeft. Uh, wat je ook niet zomaar even heel snel eventjes weer opfrist. Uh, Zo'n imago, een likje verven is echt niet genoeg. Uh, uh, het is eigenlijk, in uh, mijn idee, het punt dat de Europese Unie zichzelf zou moeten als merk ook als merk, uh, opnieuw zou moeten uitvinden. Maar dat is nogal wat. Ja, dat is een enorme klus. It, it, kijk, het is eigenlijk, zie je dat de Europese burgers... ook steeds meer gaan afwenden van dat instituut... wat daar in Brussel opereert. En... In het geval van consumentenproducten is in het geval van imagoschade... het cruciale moment dat de consument stopt met kopen. He, dus dat, je, dat het slechte imago doorloopt in het, in het koopgedrag van de consument. We hebben dat in het verleden gezien met merken als Planta en Exota... en Buckler en Homo Power en dan zelfs Albert Heijn. En het gevaar dreigt nu ook voor de EU dat de burger echt gaat afhaken. He, we hebben straks die verkiezingen in 2014. Straks, het duurt nog wel eventjes. Ja. Maar... Als je dan met dat imagoprobleem zit... Dan, en dat consumenten dus niet meer gaan stemmen... dus niet meer naar de stembus gaan... Ja, dan wordt dus de nu al dunne democratische grondslag... Uh, onder het instituut Europa... Uh, nog verder weggeslagen. Ja, Europa zal blijven bestaan. Maar het instituut, die krijgt het dan, of dat ja. krijgt het dan inderdaad uh, ja. erg lastig. Ja. Nou ja, de euro denk ik, ja, dat is wel makkelijk, uh, Charles. Maar uh, als we het bijvoorbeeld hebben over, over personen... en dan ook wat dichter bij huis, aan wie moet ik dan denken? Nou ja, goed, ga kijken naar bijvoorbeeld... Uh, naar uh, politieke personen. Uh, mooie voorbeelden zien we nu dat... Ja, Job Cohen, uh, die heeft het gewoon heel erg moeilijk. Uh, qua imago. Had hij overigens een paar jaar geleden als burgemeester van Amsterdam... had hij dat helemaal niet. Toen is hij echt uh, uh, uitgeroepen tot beste burgemeester... van de afgelopen 25 jaar van Europa, de op een na beste burgemeester ter wereld, maar dat is nu als fractievoorzitter van de, van de Partij van de Arbeid, is dat wel even wat problematischer. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Emil Roemer van de SP, de vlees geworden gewone man, uitgeroepen door HP de tijd tot de Nederlander van, het, Nederlander van het jaar 2011 en tot politicus van het jaar. Ja, maar dat is precies zoals Roemer is, dus hij wint ja. het eigenlijk met, met, met zijn, inderdaad wat je zegt, persoon, maar wat kan Cohen dan nog doen? Nou, het gaat, kan hij kijk, zichzelf een beetje oppoetsen? Ja, want je bij tegen bij, bij Wilders en Hoemer, en, en Dat zijn wel heel uitgesproken personen. Maar die hebben ook, wat ze dus ook heel goed begrijpen... is dat ze, en waar je tegenwoordig ver mee komt... is dat je toch uitgesproken bent. Er is sprake van een helder beleid. Zowel bij de SP als bij de PVV. Of je het er mee eens bent of niet, dat maakt niet uit. En ze hebben ook een zeer gerichte doelgroepbenadering. He, dat heeft Wilders mooi omschreven als Henk en Ingrid. En daar richt hij zich op. Dat is heel helder. Iedereen weet waar eigenlijk Wilders met zijn partij voor staat. Maar ah, dan is het dus niet alleen... Cohen, maar de hele Partij van de Arbeid zo'n beetje. En niet alleen de Partij van de Arbeid, ik denk het CDA, CDA ook een, ook, een ja. voorbeeld is ja, van, van een partij waar het gewoon onduidelijk is waar ze voor staan. Daar komt ook nog een keer bij dat het leiderschap van het CDA is ook natuurlijk. Wie is daar de baas? Is het Verhagen, Bleker, de Jager? Je weet het gewoon niet. Maar daar zie je bij de Partij van de Arbeid en bij het CDA dat het heel diffuus is geworden waar die partijen voor staan. En al nu heden moet je gewoon heel helder zijn. Kortom, een, een, een rechte koers varen in deze ja. eigenlijk ja. in 2020. Een heldere koers daar. Van. Nou ja, dat, is, uh, dat heb je bij deze dan aan ze meegegeven. Um, uh, jij zei al, uh, je hebt ook businesses ja. die natuurlijk met problemen kampen. Ja. Um, welke bijvoorbeeld? Want nou ik ja, denk dan als nee. we, aan banken dan direct weer, als ik ook een euro denk. Ja, maar bijvoorbeeld ook aan de autobranche. Uh, uh, de verwacht wordt dat de verkopen van nieuwe auto's in 2012 zullen gaan dalen... ten opzichte van 2011. Uh, maar wellicht er ook wel weer wat kansen. Hè? Wellicht dat ze je nog sterker moet gaan manifesteren op het internet. Want consumenten die, uh, die, die kijken veel vaker op het internet voordat ze een auto kopen. Er liggen natuurlijk ook mogelijkheden in, in after sales. Het is een onderhoudstraject. Mensen blijven langer in auto's doorrijden. Dus daar liggen ook uh, marketing, communicatief, uh, liggen, daar, uh, liggen daar kansen. Uh, toerisme is natuurlijk ook een branche waar het uh, moeilijk kan gaan. Be be bepaalde landen die het als uh, toeristisch gezien uh, jaren geleden goed deden, maar uh, nu heel slecht. Denk aan Egypte. Wie wil daar nu nog, durft daar nog met vakantie te gaan? Griekenland, ook twijfelachtig. Makeladei is ook zo'n branche. Die kunnen ook wel echt een steuntje in de rug gebruiken. Want ja, de markt zit helemaal vast. Maar ik denk dat er toch ook wel kansen liggen... door ook daar weer te kiezen voor een helder beleid en een gerichte doelgroepbenadering. He, waarom specialiseer je niet op vrouwen? Uh, makelaars gericht op singles. raar, makelaars gericht op gays. Oudere <lacht> mensen? Nee, daar liggen volgens mij ja. echt wel... Opportunities. Doelgroepen. Er, is, er is behoorlijk wat werk aan de winkel in ja. 2012. Dank Charles Borremans voor dit consult. Graag gedaan. We rekenen straks gewoon even af. Valt er nog wat te buizen vanavond? Nou Frank, even blij voorheen de jakhals. Blikt vanavond gewoon vooruit op het nieuwe jaar. En dat doet hij om half acht vanuit zijn stamkroeg. En wie wil dat nu niet? En op de tijd van Pauw en Witteman presenteert Jeroen Pauw zijn programma vijf jaar later. Daarin confronteert hij zijn gasten met uitspraken die ze vijf jaar geleden deden. En vanavond zoekt hij Chantal Janssen weer op. Zometeen op deze zend... Die Jurgen van den Bergen die ja, trekt van een van beetje zijn neus omhoog als ik zeg. Lunch zometeen op deze zender. We praten met Rick Rensen van de Wereldomroep. Wordt een bijzonder jaar voor die club. Uh, flink deel van het budget moeten ze inleveren. De zaak wordt eigenlijk half ontmanteld. Uh, hij gaat vertellen hoe hij dat gaat aanpakken. Half twee is in Stam.nl. Er zijn voldoende maatregelen genomen om de jaarwisseling rustig te laten verlopen. En we praten erover met Gerrit van den Kamp, voorzitter van de politiebond ACP. Dat dus in stand.nl, straks. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.